12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Franse bevrijdingsactie in Somalië mislukt. Australië-reis Wilders gaat door en gokverslaving door Parkinson-pillen. Het weer in het zuiden neemt de bewolking toe... en vanavond en vannacht is in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen wordt het in het noorden en midden een zonnige winterdag. In het zuiden breekt pas in de middag de zon door. De maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt. Franse commando's hebben vannacht in Somalië geprobeerd een Franse gijzelaar te bevrijden. En die zou daarbij zijn gedood. Correspondent Ron Linker, het Franse ministerie van Defensie, heeft zo net een verklaring afgelegd. Wat is er gezegd? Minister van Defensie Jean-Yves Le Drian gaf een toelichting op een vergeefse poging vannacht... om een Franse gegijzelde te bevrijden in Somalië. Het gaat om Denis Alex, een medewerker van de Franse veiligheidsdiensten... die al sinds 2009 gegijzeld wordt gehouden. Commando's landen vannacht in het plaatsje bolou Mare. In Somalië, zo'n 100 kilometer van de hoofdstad Mogadishu, ondervonden veel weerstand. Er brak een vuurgevecht uit. En tijdens de actie hebben de gijzelnemers de Franse gegijzelden gedood, naar het zich laat aanzien. Ik spreken nu met precaution. Tout donne à penser. Que malheureusement, Denis Alex. A été abattu par sesjoliers. Au cours de cette tentative de libération van hun camarades. Een soldat. De minister houdt dus een slag om de arm. Hij zegt, alles wijst erop dat de gegijzelde is gedood. Een andere Franse militair uh, die is gesneuveld en een, uh, een andere militair wordt vermist. 17 gijzelnemers zijn gedood. Dat is de lezing van de Fransen die uh, betwist wordt door de islamisten. Dan was er gisteren natuurlijk het nieuws over Mali... dat daar Frankrijk luchtaanval heeft uitgevoerd op stellingen van moslimextremisten. Houdt deze bevrijdingsactie dan in Somalië verband met uh, die Franse interventie? Het Franse ministerie van Defensie koppelt de beide acties inderdaad aan elkaar. Het spreekt over twee strijdtonelen, Mali en Somalië. Uh, kijk, de bevrijdingsactie in Somalië. De Franse regering wist dat Al-Qaeda had gedreigd... gegijzelden te doden op het moment dat de Franse interventie zou... Beginnen. Dat maakt die interventie in Mali extra gecompliceerd, want in totaal worden nog acht Franse gegijzelden vastgehouden in de regio. Ook andere buitenlanders, onder wie een Nederlander. Maar de situatie van de Franse gegijzelden is op dit moment precair, omdat het natuurlijk de Fransen zijn die het voortouw nemen bij die interventie in Mali. Dankjewel, correspondent Ron Linker. Dan praat ik verder met Afrika-correspondent Koert Lindijer. Koert. De islamitische rebellenweging Al-Shabaab heeft inmiddels ook een verklaring... doen uitgaan over de bevrijdingsactie van de Fransen. Wat zeggen zij? Ik kreeg een uur geleden een tweet van uh, Al-Shabaab. Ik moet je zeggen, die ontvang ik regelmatig. En meer dan de helft van de informatie die ik via tweets van ze krijg... blijkt doorgaans niet waar te zijn. Nou, hun verklaring van het gebeuren vanochtend vroeg in Somalië... is dat vijf Franse helikopters... Uh, inderdaad aanvielen in het dorpje waar de Franse gijzelaar werd vastgehouden. Dat bij de aanval die helemaal fout liep... Uh, vanaf uh, het, het perspectief gezien van de Fransen... dat er bij, uh, bij die aanval verschillende Franse soldaten zijn gedood. En dat ook de gijzelaar, die Dennis Alex, uh, dat hij niet gedood is, dat hij nog leeft. En volgens de verklaring van Al-Shabab zal binnen twee dagen zal hij worden berecht en zal duidelijk worden wat zijn lot zal zijn. Dus uh, hij leeft nog, die Dennis Alex. Dat is eigenlijk, ja, dus in Frankrijk weten ze dus niet 100 procent zeker. En uh, zoals het nu laat aanzien, uh, niet altijd zijn die tweets of die, die berichtjes waar wat je zegt, maar uh, het zou dus kunnen dat hij nog leeft en dat weten we meer over twee dagen over twee dagen met zekerheid uh, kunnen zeggen. We kunnen niet doen, anders doen dan afgaan of verklaringen of die nu in Parijs worden uitgegeven of ergens op de savanna worden getweet door al shabaab naar de journalisten. Worden er eigenlijk vaak buitenlanders ontvoerd in Somalië? Oh, de hele industrie rond de uh, gijzelaars uh, vindt, vindt daar plaats. En ook regelmatig worden de uh, mensen bevrijd. Vorig jaar nog hebben Amerikanen een landgenoot uh, bevrijd. Er zitten nog een journalist, is nog gegijzeld. Medewerkers van Artsen zonder Grenzen zijn daar nog gegijzeld. Dus het komt regelmatig voor. Maar doorgaans lukken de bevrijdingsacties wel. En lopen ze niet, uh, mislukken ze niet zoals nu het geval is. En dan nog even over die uh, interventie in Mali of Frankrijk... waar ik het net ook met Ron over had. Hoe hebben de buurlanden daarop gereageerd? Nou, het is interessant dat Ivorkus nu zegt... wij grijpen ook in en ook Nigeria zou bereid zijn troepen uh, te sturen. Dat zou erop wijzen dat de Franse interventie eigenlijk heeft geleid... tot uh, nieuwe plannen om massaal... In te grijpen in Mali door buurlanden, door Afrikaanse landen. om het gehele noorden te heroveren op moslim-extremisten. Duidelijk is dat de Franse inmenging twee dagen geleden. Uh, dat daardoor de, de, daardoor de ontwikkelingen in Mali. in een stroomversnelling zijn geraakt. Afrika- correspondent Koert Lindeijer. Gaan we naar Geert Wilders. De reis van PVV-leider Geert Wilders naar Australië gaat namelijk door. Wilders zegt volgende maand lezingen te houden in Melbourne, Perth en Sydney. Die gaan over vrijheid, de islam en het Westen. Wilders wilde vorig jaar al naar Australië... maar het duurde volgens hem lang voordat hij een visum kreeg. In oktober maakte de Australische minister van Immigratie bekend... dat hij lang over de aanvraag heeft nagedacht... maar dat hij Wilders geen visum weigert. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. We schelden en pesten niet, we luisteren naar de coach en trainer... en we respecteren de beslissingen van de scheids- en grensrechter. Het zijn zomaar een paar van de gouden regels... die voetbalclub Nieuws Sloten in de kantine heeft gehangen. De club kwam begin december in het nieuws... toen spelers een grensrechter belaagden. De man overleed een dag later. Vandaag is de eerste wedstrijddag na het incident en na de winterstop. Verslaggever Karin Alberts. Als je de kantine binnenkomt, dan hangen ze meteen aan de rechterkant... De gouden regels van SV Nieuwe sloten. En dat is nieuw, hè meneer Snoek? Dat, nou, het is niet, niet nieuw. We, we, hebben, we hadden al regels, we hebben ze herbevestigd bevestigd. En we hebben ervoor gekozen om ze ook nu zichtbaar in de kantine te hebben. Aan de andere kant, jij, je komt natuurlijk als jongetje die deur binnen stuiteren. En dat ding aan de muur, dat zie je niet eens. Nee, maar het is met name ook de, de rol van de coach en van de, van, de, van de leider... om inderdaad daarop toe te zien dat ze nageleefd worden. En vanuit de coach en leider ook dat de auto zich netjes gedragen kan. En volgens mij zometeen als de wedstrijd begint of net voor de wedstrijd begint gaat er ook iets gebeuren. Ja, dat klopt. Uh, dat is wel nieuw voor onze vereniging. Uh, wat we in ieder geval gaan doen is uh, dat we allemaal handjes gaan schudden. En dat is, uh, dat is nieuw. We deden dat altijd wel na de wedstrijd, maar we vinden dat ook dat we dat voor de wedstrijd moeten gaan doen. Maar dat is dan om alvast van tevoren elkaar in de ogen te kijken zodat je ook ja. anders met elkaar omgaat? Daar heb je in ieder geval de hoop op en uh, gewoon ook uh, in ieder geval samen een leuke wedstrijd wensen. En dat is het belangrijkste. En om negen uur beginnen dan de F's met hun eerste wedstrijd van het seizoen. Dat is mijn zoon, die speelt uh, zometeen het... zijn eerste wedstrijd weer. Had hij er zin in? Ja, hij zeker, ja. En wij ook hoor. Toch ook wel, ja. <laughs> ja. Maar ik kan me voorstellen, het is niet leuk om op die manier in uh, de spotlights te staan. Als nee, het is zeker niet leuk om in de spotlights te staan op die manier. En, uh... Respect op het veld. Uh, iedereen is verantwoordelijk, vind ik. Ook de ouders. Uh, ik zie, iedereen staat nu achter de rekken. Uh, niemand meer op het veld. Dat, uh, ze hoort het ook. Is iets waar u de afgelopen weken veel met elkaar over gesproken heeft? Over uh, nou, wat er gebeurd is en wat dat betekent voor de toekomst van de club? Nee, ik niet. Uh, de club wel. Uh, ja, die zit, zit er gewoon kort op. En dat, ik vind dat belangrijk, anders zat mijn zoon niet meer op deze uh, voetbalclub. En, Heeft u dat uh, nog overwogen op een of andere manier, hem naar een andere club doen? We hebben, uh, ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat op het moment dat de communicatie niet goed was... dat we hem direct terug zouden halen. Maar die was perfect. Het bestuur goed gedaan? Absoluut, ja. heel, heel duidelijk naar, naar iedereen, uh, goed gecommuniceerd... dat ze hier uh, afstand nemen van wat er gebeurd is... Uh, het team ook in zijn geheel geroyeerd vind ik ook. Het hele team is verantwoordelijk, niet alleen degenen die het gedaan hebben. Ze hadden allemaal in kunnen grijpen. En, uh, yeah. dus, uh, ik ben uh, tevreden wat ze hier hebben gedaan. Maro, helpen! Niet huppelen! De gokverslaving van een 69-jarige Rotterdammer... is veroorzaakt door het gebruik van medicijnen tegen Parkinson. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank in Utrecht... in een zaak die door de man was aangespannen. De Parkinson-patiënt deed eind jaren 90 mee aan een studie... naar het medicijn Permax. Dat gokken een mogelijke bijwerking is van Permax... verscheen in 2006 op de bijsluiten van het medicijn... na een interventie van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. De man eist een schadevergoeding van ruim 450.000 euro... van Permax-fabrikant Eli Lilly. De fabrikant gaat in beroep tegen de uitspraak. Peking heeft last van zeer zware smok. Al een paar dagen is er nauwelijks zicht en dat kan tot maandag duren. Het is de ernstigste smok in ongeveer een jaar. De vervuiling wordt gemeten door de Amerikaanse ambassade. De Chinezen doen zelf geen metingen. Eerder vandaag werd door de Amerikanen op de Smok-index... een niveau van 519 gemeten, terwijl 510 als maximum geldt. In Nederland wordt bij een niveau van 50 alarm geslagen. De Chinezen moeten binnenblijven van de overheid. Correspondent Marike de Vries. Het is ook vaak zo dat dit in het weekend gebeurt... en dat dan aan het eind van zo'n zaterdag als vandaag... of misschien wel morgen op zondag... dat er dan opeens regen komt of sneeuw komt...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 De roze rixia's zijn een reactie op de verkrachting van een 23-jarige student in New Delhi vorige maand. De vrouw en haar vriend zaten in een bus toen ze werden aangevallen door zes mannen. De student overleed later aan haar verwondingen. De zaak leidde tot massale protesten in India. Sport. Brano Sarus en Kiki Bertens komen maandag al in actie in de eerste ronde van de Australian Open, het eerste Grand Slam tennistoernooi van dit jaar. Rus speelt tegen de Roemeense Begu, en Bertens maakt daar debuut in Melbourne tegen Lucy Hradecka uit Tsjechië. Lance Armstrong zal in zijn interview met tv-star Oprah Winfrey... een dopingbekentenis afleggen. Een anonieme bron die nauw betrokken is bij de gevallen wielrenner... heeft dit aan de Amerikaanse krant USA Today laten weten. Armstrong gaat maandag in een interview in zijn huis in Austin... voor het eerst op het rapport over het systematische dopinggebruik... waardoor hij zijn zeven toertitels kwijtraakte. Donderdag wordt het gesprek op de televisie uitgezonden. ISU-voorzitter Cinquanta weigert de brief van Irene Wust te lezen... waarin zij onder meer voorstelt om van het allround schaatsen... een olympische discipline te maken. Ik praat niet met sporters, ik praat alleen met bonden, zegt de Italiaan in de Telegraaf. Hij snapt wel dat Wust zich zorgen maakt over het allround schaatsen... dat steeds meer aan Nederlandse aangelegenheid wordt. Maar volgens Cinquanta komt er ongetwijfeld weer een periode... dat de Noorden, Zweden of Russen de hegemonie van de Nederlanders doorbreken. Cinquanta raadt wust aan haar ideeën naar de KNSB te sturen... en dan komen ze vanzelf bij hem. Nog keer het belangrijkste nieuws. In Somalië is een operatie van het Franse leger... om geheimagent Denis Alex te bevrijden mislukt. Peking heeft last van zeer zware smok. De ernstigste smok in ongeveer een jaar. En de gokverslaving van een Rotterdammer... is veroorzaakt door het gebruik van medicijnen tegen Parkinson... zegt de rechtbank in een zaak die door de man was aangespannen.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 Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos... het onderzoeksprogramma van Radio 1. En we hebben vandaag een speciale gast in ons midden... de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer. Met hem ga ik zo uitvoerig praten over zijn werk... en zijn visie op de situatie waarin Nederland zich bevindt. Maar allereerst gaan we luisteren naar de bevindingen... van onze redacteuren Sanne Boer en Stefan Heidendaal... over een zaak die de gemoedige al ruim een week bezighoudt... de zaak van de neuroloog Ernst Jansen Steur... De man die vanwege een reeks van ernstige medische missers en een medicijnenverslaving... niet meer als arts in Nederland mocht werken, maar wel in Duitsland aan de slag ging. U hoort de reportage. Mijn informatie is dat de heer uh, Jansen Steur uit het big register is gegaan. En de afspraak daar uh, is geweest dat hij er niet meer in komt. En dat betekent dat je geen arts meer mag zijn in Nederland. En wat is er nou toch gebeurd? We zien nu, uh, het was tot nu toe een gerucht, maar het is nu aangetoond dat er een regeling met hem is getroffen die erop neerkomt dat hij zich vrijwillig zou uitschrijven uit het register. En dat dan de inspectie geen procedure zou aanspannen. Um, je kunt altijd de vraag stellen, hadden ze destijds niet een tuchtzaak moeten aanspannen zodat hij via de tuchtrechter eruit gegaan zou zijn? Ik zou zelf een voorkeur hebben om het via de tuchtrechter te doen. Minister Schippers hoorde u als laatste gisteren bij de NOS. Ze reageerden op het nieuws dat deze week bekend werd. Jans stuur heeft een deal gesloten met de inspectie voor de gezondheidszorg. En daarmee heeft hij een tuchtzaak voorkomen. Pieter Omtzigt van het CDA reageerde boos toen hij daarvan hoorde. Nou, je mag je werk niet meer doen in Nederland eigenlijk als je veroordeeld bent. Alleen het probleem is dat het strafproces duurt al zeven jaar. Dat is ongekend lang. En de inspectie die over tuchtrecht gaat, die heeft het op een akkoordje met hem gegooid... van als jij niet meer in Nederland werkt, dan doen wij geen uh, aangifte tegen... en dan gaan we niet voor de tuchtrecht te slepen. Mm -hmm. Daardoor kon het zo zijn dat hij nog steeds niet veroordeeld is. Maar is Jansen stuur de enige dysfunctionerende arts... waarmee een deal is gesloten? Waarom heeft de inspectie zo'n deal gemaakt? Deze week werd de inhoud van de deal bekend... via de site van het vaktijdschrift Medisch Contact... Het is een brief van 24 oktober 2010 van Janssens Steur aan de inspectie... waarin hij belooft dat hij stopt als arts. Maar er staat wel iets tegenover. Zo valt te lezen in diezelfde brief. De inspectie zal geen tuchtrechtelijke procedures... tegen de ex-beroepsbeoefenaar starten. Maar eigenlijk was al veel langer bekend dat er een afspraak was. Het dagblad Tubantia meldde in mei 2011 al over het bestaan van de brief tijd werd dat bericht nog ontkend door de woordvoerder van de inspectie. Van een afspraak of toezegging is geen sprake. Wij wielen en dealen niet over dergelijke zaken. Maar dat is dus in het geval van Janssen Stuur wel gebeurd. Dat zegt ook Johan Legematen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed, na aanleiding van de zaak Janssen Stuur, in 2009 onderzoek naar dit soort afspraken met dysfunctionerende artsen. Dat deed hij in opdracht van toenmalig minister van Volksgezondheid Klink... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En wat blijkt? Jan stuur is helemaal niet de enige dysfunctionerende arts... waar dit soort afspraken mee gemaakt zijn. Die deal, die afspraak, die past in een beleid... wat de inspectie jarenlang heeft gepraktiseerd... waarin ze uh, probeerde om dysfunctioneren te beëindigen... door dit soort van afspraken te maken. Die in een overeenkomst vast te leggen... En dan te zeggen, als je die afspraken schendt... dan gaan we wel een formele procedure starten. Uh, dat heette toen het maken van uh, beroepsbeperkende afspraken. Hoe vaak werden die afspraken gemaakt? Dat weten we niet. Ik heb een, een aantal jaren geleden op verzoek van de minister en de inspectie... een advies uitgebracht over deze problematiek. Toen hebben we ook geprobeerd om boven water te krijgen. Eh, om hoeveel gevallen dat ging. Dat werd niet centraal eh, bijgehouden toen ter tijd. Wellicht nu wel. Toen niet. Maar uh, Maar dat, dat is in een periode uh, van tien jaar tijd wel enkele tientallen keren gebeurd. Dus per jaar iets van... Ja, toch een beetje met een natte vinger, maar per jaar misschien wel een keer of tien dat men deze strategie toepaste. De IGZ koos dus jarenlang voor onderhandse deals met dysfunctionerende artsen. En dat deed de inspectie omdat het snel resultaat opleverde. Een tuchtprocedure kost veel tijd en manuren en je moet nog maar afwachten wat eruit komt. Via de onderhandse afspraken kon de inspectie snel zaken doen met de betrokken arts. Maar daar zitten ook nadelen aan. Zo bleek uit het onderzoek van Legematen. Die afspraken zijn eigenlijk om twee redenen uh, problematisch in zijn algemeenheid. Er zitten principiële juridische vragen aan. Uh, maar het grootste probleem was de effectiviteit en de controleerbaarheid. Want je kunt wel afspraken met iemand maken. Gewoon op schrift stellen, handtekening eronder van beide partijen. En dan staat erin, uh, ja, als je die afspraken schendt... Uh, dan nemen we als inspectie alsnog formele maatregelen. Je komt alleen als inspectie uh, niet op de hoogte van die schendingen... als de persoon in kwestie dat gewoon niet bij jou meldt. En dat is in de zaak Jans Steur gebeurd. Dat is ook in andere gevallen uh, gebeurd. Dus het was wel een snel middel aan de voorkant. Hè. Als je maakt een afspraak en je denkt dat je een duidelijk resultaat hebt. Maar uh, ja, verderop in het traject uh, hoeft het niet altijd goed uit te pakken. En dat was ook in dit geval uh, zo. Heeft u daar voorbeelden van? Wat voor soort deals werden er dan gesloten? Nou, dat, dat, dat kon de uiteenlopende deals zijn. Soms was het een relatief uh, eenvoudige afspraak van... wij vinden dat je je moet laten bijscholen als je dat gedaan hebt... mag je weer aan het werk. Nou, dat, daar kun je van denken, dat is op zichzelf niet zo'n probleem. Maar er zaten ook gevallen tussen, als bij Janssen-Steur... dat de inspectie wilde bereiken dat de betreffende hulpverlener... nooit meer als zodanig zou gaan werken. Dat zijn natuurlijk hele verregaande afspraken. Uh, en die zijn in die tijd wel gemaakt. Heeft u daar een heel concreet voorbeeld van? Ja, ik zit even te denken aan een de verpleegkundige die zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van een patiënt in een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, dat kwam aan het licht uh, en met die verpleegkundige heeft de inspectie ook een afspraak gemaakt van jij zult niet meer als verpleegkundige aan de slag gaan. En dat is meer van dat soort voorbeelden geweest in die periode. In plaats van dat ze een terugklacht hadden ingediend? In plaats van dat ze een terugklacht hebben ingediend. Dat had heel goed gekund in die situatie. En ook in de situatie Janse Steur was er uiteindelijk natuurlijk ruim voldoende uh, munitie voor, om het zo maar te zeggen. Om dat te doen. Maar in plaats daarvan koos men voor die strategie van die afspraken. Volgens Johan Legematen is het een slechte gewoonte geweest van de inspectie om dergelijke deals met hulpverleners te sluiten als het de inspectie erom gaat dat een arts niet meer zijn werk uitoefent... dan moet je dat resultaat bereiken eh, door eh, een formele procedure te starten... en het oordeel van een rechter te krijgen. En niet door dit soort onderhandse afspraken te maken. 1, twee, vele Jansen Sturs. U hoorde een reportage van Argos-redacteur Boer en Stefan Heidendaal. Aan de telefoon Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. U hoorde hem daarnet al even in de reportage. Goedemiddag... Wat betekent, meneer Omzicht, de uitspraak van Johan Degenmaten dat er veel meer afspraken met dysfunctionerende hulpverleners zijn gemaakt door de inspectie? Nou, dat verontrust mij zeer. En zeker wanneer het gaat om artsen die um, zware dingen gedaan hebben. Hij maakt niet voor niks dat onderscheid tussen uh, ja, uh, even een bijscholing, omdat je ook niet weet of je een terugzaak rondkrijgt, maar een terugzaak tegen uh, Jan Steur Die moet gewoon rond te krijgen zijn met meer dan 100 slachtoffers. En dan is het ook een vorm van publieke genoegdoening... om ervoor te zorgen dat hij voor de tuchtrechten veroordeeld wordt. En een groot probleem bij Janssen Steur... is nog dat hij uh, over een jaar is de deal niet meer geldig. Want dan zijn alle zaken tuchrechtelijk verjaard. Dat verjaart na tien jaar. En als hij zich dan weer wil inschrijven bij uh, als arts... kan hij zich gewoon weer inschrijven. En kan hij dus gewoon zich gewoon weer dokter noemen in Nederland. En Dus die deals die houden het ook niet goed. Dus ik wil graag van de minister weten... hoeveel van die deals nou gemaakt zijn... Um, wat de inhoud van die deals was en of er enige toezicht gehouden is op de deals. Dus of die twintig mensen, uh, of die 20 mens, want ik hoor vanuit uit inspectie dat het om een man of twintig gaat... of die op enige wijze gevolgd worden. En tenslotte wil ik graag weten van de minister of dit juridisch kan. Heeft de IGZ überhaupt de bevoegdheid? Want vergeet niet een tuchtrechtzaak die kan de IGZ aan, uh, aanspannen... maar ook een um, patiënt of een nabestaande van de patiënt of het ziekenhuis zelf... Kunnen een arts voor de tuchtrechter slepen? Als nou de inspectie een deal maakt, betekent dat nou in één keer dat een nabestaande in een ander geval um, uh, die arts niet meer voor de tuchtrechter kan slepen? Dat zou mij heel sterk lijken. De inspectie heeft zelf gezegd in 2010 dat ze stopte met het maken van dit soort deals met dysfunctionerende artsen. Denkt u dat er de laatste jaren inderdaad geen nieuwe afspraken zijn gemaakt of kan dat wel? Dat zou wel kunnen. Ik heb een afspraak van iemand gehoord, maar daar heb ik nog geen helemaal zekerheid over. Um, dus ook dat wil ik graag weten. Is er nou doorgegaan in 2010, of zijn we toegestopt? gestopt? Hebben we hiervan geleerd? Nou, wens ik u veel sterkte, want wij hebben als redactie ook gevraagd bij de inspectie om hoeveel deals het nou eigenlijk gaat die de afgelopen jaren gesloten zijn. En ja, dat kunnen ze eigenlijk helemaal niet zeggen. Hoe hoe wilt u achter dat aantal komen? Ja, via kamervragen. En u kunt het doen via de wet openbaarheid bestuur. Zij zijn, zij zijn natuurlijk gewoon een uh, organisatie die onder de Nederlandse wet staat. Dus kun je vragen welke zaken er gebeurd zijn. Dan zal er misschien een vakje zwart zijn met de naam van de arts. Maar ze moeten toch openheid kunnen geven over hoeveel deals er gesloten zijn. En of het deals zijn. Want het, twee jaar geleden zei het, is geen deal. Want ze hebben heel slim Janssen-steur laten ondertekenen. Maar ze hebben er zelf geen handtekening onder gezet. Dus uh, nou ja, dat was, ze voelden zelf dus ook behoorlijk veel mappigheid. En vergeet niet, ze hebben deze deal in 2010 gesloten. In 2009, januari 2009 was al via de Duitse krant naar buiten gekomen dat hij in Duitsland werkte. Um, in de deal staat niet dat hij. Staat alleen dat hij niet in Nederland mocht werken. Hij mocht dus wel in Duitsland werken voor de deal. Um, ja, wat is dat nou voor iets? Als je het al doet, dan is het ook nog buitengewoon onzorgvuldig gebeurd. En in 2010 liepen er al tientallen strafklachten tegen deze arts. U vindt dat dit soort dingen in de toekomst tuchtrechtelijk moeten worden aangepakt en niet met akkoordjes? Ja, dit moet terechtelijk worden aangepakt. En ik was blij dat de minister dat ook inziet. En ik ga de minister ook vragen om te kijken of het in deze casus... alsnog terugrechtelijk kan worden aangepakt. Want ja, als, als nu een patiënt naar de... een ex-patiënt of een nabestaande van een patiënt... naar de terugrechter stapt... Ja, betekent die deal dan, die eerst geen deal was... dat die zijn recht kwijt zou zijn om hem aan te klagen? Dat hoop ik toch niet. Dus ik hoop dat het ook nog kan. Ik heb het gevoel dat we hier met u nog een keer op terug gaan komen... Ik vind echt dat deze zaak, die nu negen jaar doorhebt, gewoon opgelost moet worden. En uh, dat is ook goed. Het gaat hier om meer dan honderd slachtoffers en een familie die al negen jaar onder onzekerheid lijden En al negen jaar zien dat die arts in zes verschillende ziekenhuizen en klinieken werkzaam is geweest. Dat ondermijnt het vertrouwen in uh, de medische stand van Nederland. En de medische stand van Nederland moet dat ook heel goed beseffen. Dus ik verwacht ook gewoon een uitspraak van de voorzitter... van de Maatschappij voor Geneeskunde in Nederland... die zegt van, dit willen we niet en wij willen zelf ook actie ondernemen. Dat is toch een van de dingen die we in deze diepe, morele crisis... waar we in Nederland zitten toch aan het leren zijn. Dat je dan ook zelf actie onderneemt. En dat mis ik toch nog wel een beetje. Dat de inspectie nou ook naar buiten zou komen niet zeggen alleen zegt er is een deal, maar ook gewoon vrijwillig naar buiten zeggen ja, maar dit soort deals moeten we eigenlijk niet maken. Ik bedoel, waarom wacht men iedere keer tot de kamer de te zijn... Um, die zijn toch niet nodig om dit te beseffen. En je moet ook niet aan de Kamer vragen om elke dysfunctionerende arts... of elke dysfunctionerende leraar of welk ander beroep dan ook in Nederland... apart te gaan aanpakken. Dat moeten ze toch zelf kunnen. Pieter Omtzigt, hij is van het CDA. Bedankt. Alex Brenningmeijer dus, de Nationale Ombudsman. Welkom. Goedemorgen. We gaan straks over uw werk praten en over, over Nederland... en misschien ook nog wel even over de morele crisis... die Pieter Omzicht in Nederland ontwaart. Um, maar laten we even eerst uh, ingaan op die zaak van Janssen Steur. Want u heeft zich in het verleden ook uh, bezig gehouden met de inspectie voor de gezondheidszorg. Uh, nu blijkt dat er kennelijk in meer gevallen dan Janssen Steur... Ja, deals zijn gesloten met blunderende hulpverleners. Wat vindt u daarvan? Nou, Op zich, dergelijke deals die worden ook door het Openbaar Ministerie gesloten. Ik ben ook ambtenarenrechter heel lang geweest. En je ziet natuurlijk ook dat bij dingen die misgaan in arbeidsverhoudingen... ook heel vaak overeenkomsten gesloten worden. Als je die goed waarborgt kan dat redelijk goed werken. Maar er is natuurlijk wel een punt van publieke preventie. He, bijvoorbeeld als het gaat om strafbare feiten... dan heb je een heel ander verhaal. En dan kun je niet via een, uh, een overeenkomst dat, uh, dat oplossen. In dit geval zijn er nog allemaal feiten die onbekend zijn. En het is een discussie tussen uh, de Tweede Kamer en de minister. Dus daar hou ik wel een klein beetje afstand uh, van. Maar ik denk ook dat we moeten oppassen... dat we niet alles alleen maar juridiseren. He? Nee, maar goed, het gaat hier kennelijk uh, wel om strafrechtelijk vervolgbare Zaken, seksueel misbruik precies. van een hulpverlening... Ja, een psychiatrische precies. inrichting. Dat is toch raar dat je dan een deeltje sluit van... oké, okay, als je de deur achter je dichttrekt... heb je geen last meer van ons. Nee, ik denk dat je van de inspectie in de toekomst... meer precisie mag verwachten. Meer precisie? Ja, dat we zeggen dat ze preciezer hun taak bepalen... en dat ook de route bij dit soort situaties helder is... Eh, en dat daar eh, geen, eh, geen discussie over is. Hoe kun je bereiken dat uh, iemand die hier niet meer mag werken... hier uitgeschreven wordt, uh, ook in het buitenland zich daaraan houdt? Minister Schippers wil dus een soort zwarte lijst of een sanctiestelsel... maar ja, dan zeggen andere landen weer nee. Heeft u daar ideeën over hoe je dat kunt bereiken... dat iemand bijvoorbeeld niet in Duitsland alsnog aan het werk gaat? Nee, ik vind dat dat, uh, dat is een, een open vraag is om, om een, in het kader... van, van internationale samenwerking uh, te kijken hoe je daaruit komt. Maar het, het, het is niet zo dat ik daar direct een idee over heb... hoe je dat moet waarborgen. Pieter Omschrift is bang dat als er zo'n deeltje gesloten is... dat ook patiënten of nabestaanden van patiënten eh, niet meer naar de tuchtrechter kunnen. Geen tuchtrechtelijke klacht meer kunnen indienen. Omdat iemand dan altijd kan zeggen, ja, de inspectie wist ervan. Hoe ligt dat volgens u? Uh, naar mijn indruk heeft ieder het eigen recht. Hè, dus ook de patiënt heeft een eigen recht. En uh, als er een dergelijke overeenkomst gesloten wordt... dan kruist hij dat eigen recht van de patiënt niet. Dus men kan altijd nog naar de tuchtrechter gaan. We hebben u geïnterviewd in december 2011. Toen had u een onderzoeksrapport gemaakt over de zaak van Baby Jelmer... in het Groningse Medische Centrum. Uh, u kraakte toen harde noten over de inspectie voor de volksgezondheid. ernstige vorm van dysfunctioneren... die de nationale ombudsman eigenlijk nooit bij de overheid is tegengekomen. Dat is nu allemaal een tijdje geleden. Er zijn veranderingen geweest. Er is een nieuwe inspecteur-generaal aangetreden. Wat is uw indruk nu? Heeft, heeft die inspectie geluisterd? Is er iets verbeterd inmiddels? Nou, ik In ieder geval denk ik dat er een schok is gegaan door de inspectie. Het is natuurlijk ook een, een enorme gebeurtenis wanneer er zoveel kritiek op een overheidsorganisatie komt. Er is een nieuwe inspecteur-generaal aangetreden die is bezig met het ontwikkelen van een plan. Ik heb inmiddels de nieuwe inspecteur-generaal gesproken en ik heb toch wel het vertrouwen dat de baken verzet gaan worden. Dat is natuurlijk niet iets wat je van de ene dag op de andere doet, maar ik heb wel het idee dat, dat de inspectie de goede kant op, op gaat en nu moet de inspectie ook even de ruimte hebben om een nieuw, uh, nieuw spoor te trekken. Ook bijvoorbeeld met die kwestie van Janssen-stuur. Het zijn eigenlijk de lijken die uit de kast tuimelen op dit moment. En vandaar dat ik ook zeg, er moet een heldere lijn zijn... bij een dysfunctionerende arts, bij dit probleem, bij dat probleem... bij een ziekenhuis wat, uh, wat uh, achterbaks is en informatie achterhoudt. Daar moeten bepaalde soorten sancties op staan. En dat moet gewoon heel helder zijn. Maar u heeft hoop dat die nieuwe inspecteur-generaal daar werk van maakt? Daar heb ik zeker vertrouwen in. We hebben een hele dikke map met krantenknipsels over u uh, gelezen deze week. Een hele dikke map. Nou, daar kom je onder andere in tegen dat u... Uh een idealist bent. Dit werk uit idealisme doet als nationale ombudsman. Maar we hebben alleen niet kunnen vinden waar dat idealisme vandaan komt. Hoe is dat begonnen? Iets in uw jeugd of zo? <laughs> er is niet een, een, een dramatische gebeurtenis. Er is ook niet een, een, een, een zeg maar echt, echt iets wat een trigger was. Het is meer een, een, een ontwikkeling vanuit toch een grote belangstelling voor mensen. Daar begint het misschien wel. Dat is misschien het rode spoor dat ik als kind toch uh, altijd wel heel veel belangstelling had voor, voor hele verschillende mensen. Een van de leukste plekken in mijn leven vind ik toch de marktplaats, hè, waar mensen uh, ja, gewoon op, op een hele gewone me manier... Op hele jonge leeftijd naar de postzegelmarkt. <laughs> Onder andere, maar dat kan ook de groentemarkt in Milaan zijn, of, uh, of waar dan ook. Maar het, het zijn leuke plekken en ik vind mensen ontzettend leuk. En vervolgens ook hun drijfveren. En vooral ook, uh, langzamerhand ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in, hoe kun je nou het beste uit mensen halen? Hè? Want we zitten toch in een cultuur waarin steeds meer afgerekend wordt, steeds meer ook in het negatieve. En dat is geen goede manier om met elkaar om te gaan. Dus ik, ja, dat intrigeert me enorm. Als Pieter Omzigt het heeft over een morele crisis... waar ook overheidsinstanties als de inspectie van de volksgezondheid... of de inspectie voor de gezondheidszorg aan bijdragen... is die morele crisis er? Nou, ik denk in ieder, in ieder geval dat we heel goed moeten nadenken... over wat zijn onze morele bakens. Want uh, vaak wordt gezegd dat de mens uit is op geld en op eigen belang. En dat is niet zo. De meeste mensen zijn niet bang, eh, niet alleen uit op, op eigen belang. En, nou, ik heb een paar uitzonderingen. Er zijn een paar uitzonderingen. Ook met in directe omgeving. Met slechte voorbeelden. Het kan ook, zijn uh, omdat ik in Amsterdam Zuid woon. <laughs> ja, ja, ja, ja. Nee, maar er zijn natuurlijk slechte voorbeelden van. Maar het overgrote deel van de mensen vindt de vraag het belangrijkste. Hoe gaan we met elkaar om? Dat is de belangrijkste vraag in onze samenleving. En daar moeten we ook in investeren. Dat we zorgen dat, uh, dat, dat er voldoende ruimte is... om op een, op een net en behoorlijke manier met elkaar om te gaan. Op internet, dat was nu net ook weer... Heel uh, actueel met, uh, met uh, Spekman van de Dat Het is beta, niet echt een voorbeeld van fatsoenlijk met elkaar omgaan op internet wat Spekman nee. overkomen is. Nee. Het nee. zijn enorme haatmails. Ja, ja en dat is, dat is natuurlijk een beetje een afvalputje. Uh, en, en, en het is ook heel. Uh, problematisch dat het zich zo ontwikkelt, maar eh, dat verandert ook wel weer. Ik bedoel, want je kunt je overal afvragen, is de hele samenleving nou aan het schelden op internet? Dat is helemaal niet zo. Het is een kleine groep. Als je goed gaat kijken, zie je ook steeds dezelfde figuren weer terugkomen. Dus ja, op de een of andere manier eh, doet zich dit zo voor, maar dat, je, je moet wel heel duidelijk eraan verbinden. Dit is een manier van met elkaar omgaan, waarvan eh, meer dan 90% van de Nederlanders zegt, zo willen we dat niet. Als je naar naam hoort, dan denk je natuurlijk vooral aan CNA. En oud en vooral veel geld. Komt u van die familie? Uh, het is wel een familie. Maar ik, uh, ik ben uh, van, uh, van een van de andere takken. En uh, ik heb geen enkele verbinding met de, uh, het ca concern u En bent... ik werk gewoon voor mijn geld. U bent de arme tak van de familie. Zeg maar. Zo wordt dat ook wel eens gezegd. Maar dat vind ik ook weer zo armoedig klinken. <lacht> Nog even over die morele crisis. Want u heeft een heel positief mensbeeld eigenlijk. Hè, van... ja. Als u zegt, uh, het blijkt dat mensen het liefst solidair met elkaar omgaan, sociaal fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ik weet helemaal niet of dat zo is. Nou ja, er zijn allemaal onderzoeken naar gedaan. Bijvoorbeeld de Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de vraag... Als je, als je een ander vraagt om je te helpen, hoe groot is de kans dat die ander ja zegt? Nou, dat is een heel groot deel, 70 tot 80 procent. En dan hebben misschien mensen ook nog goede redenen om eventueel nee te zeggen. Dus dat is echt positief. Um, uh, ik heb ook aan, aan het uh, WODC, het onderzoekcentrum van het ministerie van Justitie, gevraagd... hoeveel mensen deugen er nou eigenlijk? He, en dan zeggen ze nou tussen de 18 en de, en de 80 en uh, gaat het om... Verkeersovertredingen, nee, het gaat om meer dan alleen een verkeersovertreding. Ben je in aanraking gekomen als verdachte of als veroordeelde met justitie... dan zit je op jaarbasis op 1,34 procent. Maar ik ken heel veel politici die een heel ander beeld van die burger hebben. Van een brutaal iemand die ambulancebroeders ja. in elkaar slaat... en scheldt ja. op internet en, en een verwende diva... die eigenlijk de overheid een poot wil uitdraaien. Ja, dat is een beetje de beroepsdeformatie. Mijn, uh, mijn collega, uh, substituutombudsman Frank van Doorn... is heel lang strafrechter gezegd, die zegt... Ja, als je lange strafrechter bent, heb je het idee dat iedereen een crimineel is. Maar ik ben bang dat je, als je lang in het, uh, bij het Binnenhof rondloopt... je toch het gevoel krijgt dat burgers alleen maar lastig en vervelend zijn. Terwijl het overgrote deel dat zeker niet is. In Den Haag denken ze te wantrouwend over de gewone burger. Dat gevoel heb ik zeker, ja. ja. Voor wie niet weet wat de ombudsman doet... eens even kijken wat voor instituut u eigenlijk leidt. Hoeveel klachten komen er per jaar binnen? Uh, 14.000. Afgelopen jaar waren het er 15.000 uh, klachten Groeit dat? Neemt dat af? Dat neemt toe. In de loop der jaren is het toegenomen. Laatste jaar is het eerst heel fors toegenomen. En daarna wat minder. Maar we zitten duizend klachten meer. Um, en ik heb het idee dat de meeste klachten... gewoon niet eens bij de ombudsman komen. De meeste klachten worden toch op een andere manier opgelost. En dat is misschien ook maar goed ook. Maar de bekendheid van het instituut is nog niet eens zo heel erg groot. Dus het zou er best meer kunnen zijn. Um, en de kunst voor ons is natuurlijk om met die klachten iets iets zinvols te doen hè? want alleen maar 14.000 klachten behandelen, dat is natuurlijk een monnikenwerk. Maar het gaat er vooral ook om dat we er effectief voor zorgen dat de overheid beter gaat functioneren. Dus dan gaat u lobbyen, dan gaat u proberen bij ministeries een voet tussen de deur te krijgen. Ja, het, het woord lobby, daar, daar, daar ben ik niet helemaal gelukkig mee. Maar ik, ik heb overal mijn contacten. En als ik bij de Belastingdienst of bij het UWV of bij een gemeente of bij een ministerie aanklop... bij ministeries lukt dat vaak minder dan, dan bij andere overheden. Uh, dan uh, is men heel vaak uh, bereid om, om te luisteren en mee te denken. En bijvoorbeeld bij het uh, CRK, dat is alleen maar afkortingen, Die gaan over de facturen voor, uh, voor thuiszorg onder andere. Dat uh, CRK's geven heel onduidelijke beschikkingen. Het CAK. Ja, ik kan er niks aan doen. Dat heet het Centraal Administratiekantoor. Maar die K zou je ook voor Kafka kunnen zeggen. Het is, uh, het is onderdeel van die overheidsadministratie onwaarschijnlijk ingewikkeld. Maar die zijn wel heel hard aan het werk gegaan om hun brieven te verbeteren. Dus die, ja, die doen dat wel. U heeft wel het gevoel dat er naar u geluisterd wordt? Vaak wel, niet altijd. He, ik merk bijvoorbeeld zo'n ministerie van Veiligheid en Justitie... het ministerie van Volksgezondheid... dat zijn ministeries die toch wel behoorlijke bunkers zijn. En voordat ik daar als ombudsman binnen ben, dan, uh, dan moet er heel wat water door de rijn gaan. Er zitten ook hele stoere bewindslieden op zo'n ministerie van Veiligheid en Justitie. Ja, dat speelt misschien ook wel een beetje een rol. He, bijvoorbeeld met vreemdelingendetentie, dat vond ik een onderwerp, daar heb ik nu net een antwoord gekregen van staatssecretaris Steven, en denk ik, ach meneer, uh, probeer nou eens ook los van allerlei formeel juridische kaders te kijken waar, waar je mee bezig bent. En dat vind ik wel een, een morele kwestie. U heeft uh, dus iets van 14.000, 15 15.000 klachten per jaar komen er binnen. Hoeveel onzin zit erbij? Hoe vaak denkt u... Dit is een querulant. Heel zelden. We hebben er ook onderzoek naar gedaan. Dan zit je in de, in de twee promil. Uh, hè, dus hele kleine aantallen. Dat zijn uh, mensen die niet van ophouden weten. Maar het overgrote deel van de mensen is gewoon de weg kwijt. Uh, heeft een serieuze vraag. Uh, hè. Dus uh, ik heb zelf ook aan de telefoon gezeten. Maar in principe krijg je allemaal serieuze mensen aan de lijn... die, die een probleem met de overheid hebben. Hoe vaak denkt u, dit is zo ernstig, ik ga echt een onderzoek instellen? Want dat heeft u bijvoorbeeld gedaan bij B.B. Bij Jelmer en de inspectie. Ja, wij, wij brengen op jaarbasis uh, ongeveer 300 echte rapporten uit, 300. Dat is naar verhoudingen een klein aantal natuurlijk. En dan ook nog eens een keertje uh, in tien uh, grote zaken... meer structureel onderzoek om nog veel breder invloed uit te oefenen. Hè? Want één zaak is één zaak. Maar bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een onderzoek naar politiegeweld... He, hoe gaat de politie nou om met zijn geweldsinstrumenten? Uh, van de week komen we uit met een rapport over de overheid als Nou, Dan proberen we in één keer die zaken toch in beweging te brengen... En, uh, en goede kaders te krijgen voor de overheid... dat de overheid zich echt netjes gedraagt. Hoeveel medewerkers heeft u tot uw beschikking voordat ze het onderzoeken? We hebben ongeveer 170 medewerkers, waarvan ongeveer 100 uh, onderzoekers. En dat is dus een enorme ploeg mensen. Nou is er één vervelend iets aan uw positie, namelijk dat u eigenlijk niet de bevoegdheid heeft om iets af te dwingen. Eigenlijk niet echt macht heeft. Wat anders is dan een rechter. De rechter kan. Als die wil, teven en opstelt en de minister van Volksgezondheid... tot de orde roepen. U niet. Nou, de rechter doet dat ook niet. Hè? Die, die kan niet echt uh, Teven tot de orde roepen. Maar die kan in een concrete zaak wel een beslissing nemen. Heeft natuurlijk invloed. Maar als ombudsman is het zo dat ik uh, toch veel meer een, een stille kracht ben. En, uh, uh, en via mijn gezag... Nou, dat valt wel mee. Ik zie hem <laughs> vaak op Trosradar. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nu bent u weer hier. Zo'n stille kracht zou ik het nou niet Nee, in noemen. die zin niet een stille kracht. Maar wat ik dus... Even voor elkaar krijgt, dat, dat is toch voor 80 eh, achter de schermen. En dat is een heel effectief middel. Dat, eh, in mijn aanbevelingen worden toch eh, in 95 van de gevallen opgevolgd. Hoewel ik bij de laatste kabinetten het gevoel krijg... dat men soms wat meer... Eh, tegen de ombudsman is. En daar ben ik wel ongelukkig. Sinds wanneer heeft u dat idee dat kabinetten tegen de ombudsman zijn? Nou, bij Rutte 1 was dat, begon dat heel sterk. En ik hoop nu dat uh, met het nieuwe kabinet uh, Rutte 2 het uh, de goede kant op gaat. Maar ik merkte nu bijvoorbeeld met het onderwerp vreemdelingen-detentie dat uh, het ministerie van Veiligheid en Justitie wel heel erg uh, uh, tegen uh, de, de gedachten van de ombudsman is. En dat ook op een manier op papier zetten. Ik denk, nou, zo moet dat niet. Opstelt. En teven lijken nog steeds wel een beetje te denken... dat het kabinet Rutte 1 er nog is, zeg maar. Dat oordeel spreek ik niet uit, maar er waait wel een bepaalde wind in Den Haag. U uh, bent benoemd door de Tweede Kamer voor, uh, voor een tweede termijn van zes jaar. Maar uit die Kamer komt ook veel... Kritiek op u. Nou, die kritiek is ongeveer dat u een te grote broek aantrekt. Dat u zich bemoeit met zaken waar u helemaal niet over gaat. Dat u zich gedraagt als het 151ste Kamerlid. En dat u te veel bezig bent met de BV Brenninkmeijer. En te weinig met de NV Nederland. Ja, ja dit, dit waren de woorden uit de hoek van de VVD. Daar heb ik ook concreet met, met de VVD over gesproken. Dat gesprek verliep ook uiteindelijk goed. En ik, ik heb de indruk dat een beetje de kou uit de lucht is. Het is natuurlijk onvermijdelijk dat als ombudsman ik eh, onderwerpen aan de orde stel... die vanuit partijpolitiek eh, oogpunt soms wel eh, wat, wat ongelukkig zijn. Dan heeft men eigenlijk van hou je mond dus dicht. Want wanneer is dat gebeurd? Um, dit was, speelde, dacht ik, in september, oktober. Dit maar speelde, over welke onderwerpen ging het waarvan... Althans de VVD dacht van daar gaat u niet over. Uh, nou onder andere werd q Q-korts uh, genoemd. Daar was ik erg verbaasd over. En ik had Want gezegd. je vond dat de overheid excuses moest aanbieden. Daarvoor, ja, daarvan ja. had ik gezegd dat uh, dat vonden zij een te politieke uitspraak. Ja. En dat, dat, dat, dat vind ik een beetje buiten de orde. Want het is gewoon mijn werk om daar iets van te vinden. Maar ik had ook gezegd dat de Tweede Kamer... meer eigen onderzoek moet doen. Hè? Want nu bij meneer Omzicht hoor je ook weer... dat heel snel de Kamer zegt... ja, we gaan de minister vragen stellen. En dan denk ik... het de parlement zou een meer onafhankelijke rol moeten kiezen. Zelf onderzoek moeten instellen. Niet afhankelijk moeten zijn van. En de Tweede Kamer kan gebruik maken van de Algemene Rekenkamer. Kan gebruik maken van de Ombudsman. Ja. Om dat onderzoek ook gedaan te krijgen. Ik bedoel, ze, ze, ze kunnen het voor elkaar krijgen. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden of nooit. En daardoor wordt de Tweede Kamer ook te afhankelijk van, mm. uh, van ministers. Hè, ik bedoel onderzoeksjournalistiek. Wat, wat is de grote waarde van dat het echt gewoon hartstikke onafhankelijk is? Dat is de enige manier waarop het werkt. En je moet ook doorzetten en, en kritisch zijn. En soms heel vervelend zijn. Maar dat is de enige manier waarop het werkt. En de Tweede Kamer die heeft onvoldoende oog voor die, uh, voor die rol. En toen werd er gezegd. Ja, dat is een politieke uitspraak. En toen zei ik, ja, maar wacht even. Eerder heeft de Tweede Kamer mij gevraagd wat ik vind van het functioneren van de Tweede Kamer. Als ik dat dan zeg, dan ja, moet je niet u. zeggen dat ik, dat ik dat niet mag zeggen. De kritiek, meneer Brennekmeijer, komt overigens niet helemaal alleen uit de VVD-hoek. Uh, uh, P van de AK-lid, prominent P van de AK-lid, Pierre Heijnen. Uh, vond ook dat u te ver ging met bijvoorbeeld onder Rutte 1... daar hadden we het al even over zeggen... dat u het boerkaverbod symboolpolitiek vond... en het dubbele paspoort, het verbod daarvan symboolpolitiek. Hij zei toen, ja, ik voel me daar als P. PvdA-er wel toe aangesproken... maar hij gaat er niet over, de ombudsman. Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dat, dat die situatie... was nogal een, een wat klemmende situatie die vrij snel ook... Uh, uh, geleid heeft uiteindelijk tot, het, uh, tot de val van het kabinet Rutte 1. Dat was, ik denk, historici zullen daar natuurlijk ook nog wel wat over zeggen. Maar ik denk dat het niet verwonderlijk is... dat ik als ombudsman even een signaal heb gegeven... over zeg maar het rechtsstatelijke karakter. Want daar ging het uiteindelijk om. Hè? Het rechtsstatelijke karakter van wat er gebeurt. Dat je het ook moet bekijken in het perspectief van de mensenrechten. En dat ik een signaal heb afgegeven. En dan gaat het mij helemaal niet om die partijpolitieke punten. Ik bedoel, dat, daar zal ik wel afstand van nemen. Maar ik vond wel dat we toch in een wat u enge... Vond, u vond dat Rutte de mensenrechten in gevaar bracht? Nou ja, met dit type, uh, met tip, type wetgeving. Laat ik het zo zeggen, iedere keer werd ook heel hard geroepen. We, we zoeken de grens op, we zoeken de grenzen op. Hè? Ik bedoel, en er zijn natuurlijk ook advocaten, mevrouw Beulen bijvoorbeeld, die heel duidelijk zegt: van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in Nederland? Hè? En als je kijkt naar het onderwerp vreemdelingen-detentie, dan zeg ik ook: van ja, zoals jullie ermee omgaan. Uh, Misschien dat als je het op het weegschaaltje van de Raad van State legt... de afdeling bestuursrechtspraak, dat die nog net zegt het kan wel. En soms zullen ze ook zeggen het kan niet. Maar je moet ook een koers uitzetten die degelijk is als het gaat om, om mensenrechten. En dat, die degelijkheid die mis ik echt wel. Nog steeds? Nou ja, als ik kijk naar dat onderwerp vreemdelingen detentie, dan zeg ik, uh, ik vind het heel uh, raar wanneer ik als uh, vreemdeling... Uh, uh, uh, op ieder willekeurig moment kan worden opgepakt... in een detentieregime terecht kan komen... vervolgens weer, wat men noemt, geklinkerd wordt. Hè, gewoon de straat opgezet, maar bij wijze van spreken... een maand later weer opgepakt wordt. Dat zijn, dat zijn echt heel deprimerende omstandigheden. Geestdodend is het. Hè, U die heeft mensen. het zelfs een keer inhumaan genoemd. Ja, en ik vind dat dan ook uh, dat je de grenzen van het humane uh, overschrijdt. En ik vind niet dat, uh, dat daar op dit moment adequaat uh, op gereageerd wordt... door de, door de minister. We gaan daar zo over doorpraten, over die uh, detentie, Want uh, even een voorbeeld ervan van, van wat daar dramatisch mis mee kan gaan. Uh, Argos stond anderhalve maand geleden een reportage uit... over een afgewezen asielzoeker, Sivko Kosanovic... een man die teruggestuurd werd naar zijn land van herkomst, Servië... en waarmee het toen heel slecht afliep. Even een korte samenvatting van die zaak.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 Ik zag hoe hij in zijn rechterhand een pistool droeg. Hij liep richting Zivko en richtte het pistool op hem. Vanaf enkele meters afstand schoot hij op een been van Zivko. Meteen daarna volgde een tweede schot op het lichaam van Zivko... waarna die zich omdraaide en zei... Stanko, doe het niet! Stanko riep... Jij, klootzak, dit is je einde. Fragmenten uit de Agos-uitzending van 24 november. Uit onze reconstructie van de moord op Sivko Kozanovic... blijkt dat hij drie jaar voor zijn dood... tegenover de Nederlandse Emigratie- en Naturalisatiedienst, de IND... al gedetailleerd had verteld over mishandeling en bedreigingen... door Stanko, zijn latere moordenaar. Ik werd uitgescholden door de broers Stanko, Miele en goedvader Goiko. Naast hun drieën zaten er nog andere mensen voor de winkel... die waren bier aan het drinken. Mijn tijd was afgelopen. Ik had er niets meer te zoeken. Ik moest weggaan, net als mijn broer Dusko. Zij zeiden dat ze de woning met explosieven zouden opblazen of in brand steken. Ik kreeg een klap op mijn achterhoofd. Dat was met een baseballknuppel. De IND achtte het verhaal van Zivko Kozanovic over de mishandelingen en bedreigingen, waarvoor hij ook bewijzen overlegde, geloofwaardig. Maar weigerde hem desondanks te erkennen als politiek vluchteling. Volgens de IND was Zivko het slachtoffer van gewone criminaliteit. En moest hij maar bescherming zoeken bij de politie in zijn eigen land, Servië. Hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer, aan wie wij de zaak voorlegden, concludeerde dat de IND een ernstige inschattingsfout heeft gemaakt. Hij vindt dat het nu de taak van de regering is om een onderzoek in te stellen. Ik denk eigenlijk dat ik uh, primair nieuwsgierigheid van de, van de kant van de minister zou, zou verwachten. De minister heeft de beslissing genomen. En je zou toch verwachten dat als zo'n melding uh, binnenkomt... dat de minister dan uh, ja, de onderste steen boven haalt om te weten wat hier gebeurd is. Je hoopt toch dat een ambtenarenapparaat een lerend vermogen heeft... en zich afvraagt, valt er hier iets te leren of zaten we gewoon goed? En die vraag ja, die blijft boven de markt hangen. Na onze uitzending eist de Tweede Kamer opheldering. Staatssecretaris Teve reageert met een korte brief... waarin hij erop wijst dat de negatieve beschikking van de IND... in der tijd werd bevestigd door de rechter... en uiteindelijk zelfs door de Raad van State. Teven concludeert dat er dus geen fouten zijn gemaakt. Kamerleden van de SP en de Partij van de Arbeid nemen daar geen genoegen mee... en wachten nog steeds op aanvullende informatie. De zaak Sivko Kosanovic, geen zaak van vreemdelingen detentie. Alex Brenningmeijer, maar van uitzetting omdat iemand in zijn eigen land helemaal niet in gevaar zou zijn volgens de IND. En vervolgens bleek dat dus wel het geval. Ik praat met de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer, u kunt het gesprek ook zien trouwens op www.radio1.nl. Nou, het irritante piepje dat u misschien net hoorde... is inmiddels door de technicus verholpen. Dus we kunnen gewoon doorpraten. Laten we het even hebben over deze zaak. Want uh, staatssecretaris Stevens, zijn naam viel al een paar keer... hij gaat tegenwoordig over asielbeleid ook... die zegt, ja, dat uh, die beslissing van de IND was goedgekeurd door de rechter. Daarmee is de kous af, de uh, man moest worden uitgezet. Heeft even nou in zo'n redenering gelijk... Aan de ene kant heeft u natuurlijk gelijk dat die zeg je de rechter heeft uh, gesproken en het, de, de uitzetting is uh, op zich rechtmatig. Maar als ombudsman kijk ik natuurlijk niet alleen naar de grenzen van de, van de wet, maar ook naar de behoorlijkheid. Um, en in zo'n uh, postoorlogssituatie, <kijkt> uh, uh, waar het ook ging om zeg maar een, een broer die getuige was voor het Joegoslavië tribunaal, uh, waar het ging om. Uh, om een situatie waarin een hele serieuze vraag is... kon de nationale politie in Servië voldoende veiligheid bieden? Hè? Dat zijn allemaal uh, uh, vragen die je kunt stellen. In die situatie uh, is het niet evident dat je zegt... nou, de Raad van State had gesproken, dus we mochten uitzetten. En bovendien, en daar geef ik uh, professor Spijkerboer wel gelijk in... Uh, je moet er ook van kunnen leren. Hè? Een post-mortem onderzoek, hè? Ik bedoel, bij dood in detentie hebben wij ook aangedrongen. Onderzoek dan, nou dit is ongeveer vergelijkbaar. Het is normaal dat je dat goed, uh, goed uitzoekt. En valt er wat van te leren? Misschien komt er nog zo'n situatie. Ja, dan moet je toch wel weten hoe je beslist. Hoe vaak gebeurt dit, dat bewindselieden gewoon zeggen... ja, de Raad van State heeft gesproken, het mag, dus ik doe het ook. Nou, het gebeurt meer en meer. Hè? Uh, en, en zelfs in die zin dat ook uh, dat va steeds vaker wordt gezegd... we zoeken de grenzen van de wet op... Nou, ik denk niet dat het verstandig is om uh, grenzen van de wet op te zoeken. Je moet gewoon nadenken waar zijn we mee bezig, waar staan we eigenlijk voor. Hè? Dat is ook de moreel. meer morele vraag waar, waar je voor staat. Uh, en dan kun je niet alleen maar zeggen van ja de wet zegt het. Hè. Ik heb zelf als ombudsman één keer een jaarverslag uitgebracht met als titel... dat regel is regel, hè? dat gedrag dat is niet genoeg. Je moet nog een extra moreel gezag hebben... Uh, want het gaat niet alleen om juridische autoriteit, het gaat gewoon ook om moreel gezag, wat je moet durven. Je moet het kunnen ook kunnen uitslaan. motiveren. Je moet het minstens kunnen motiveren. Ja. Professor Spijkerboer wil dus een onderzoek naar deze zaak, een onderzoek. Wie zou dat kunnen doen? Um, nou, daar loop ik even niet op, uh, op vooruit. Um, uh, ik, ik zou dat zelf even niet, niet, niet direct kunnen beantwoorden, maar ik vind wel dat zo'n onderzoek moet plaatsvinden. Vindt u dat de overheid te vaak die morele kant van mensen overtuigen... mensen meenemen in hun redenering, gewoon maar laat lopen? Ik vind het een hele zwakke kant van de overheid. In die zin dat ik steeds meer eh, een hang naar regels en procedures zie. En eh, minder gewoon de vraag beantwoorden, waar staan we eigenlijk voor? Waarvoor doen we dit eigenlijk? En daar moeten we toch wel naar terug, vind ik. Maar ja, sommige bewindslieders zullen zeggen... dat staat nergens, er staat dat ik... Kamerbesluiten moet uitvoeren, er staat dat ik me aan de wet moet houden... maar er staat nergens, ik moet me ook moreel verantwoord gedragen... Nou ja, kijk, dat, dat, dat, dat is wel een beetje een verzraling van, de, van, uh, van onze democratie. Hè? Een democratie is niet louter en alleen 6, 75 plus één zetel. Uh, de democratie draait niet er alleen maar om. Ha, ah, dit is nu een wet. Maar de democratie draait erom dat we een gemeenschap hebben... waarin de meeste mensen uh, mee kunnen komen en zeggen van... wij snappen waarom dit gebeurt. En dus dan komt wel degelijk die, die mensen tevoorschijn... van uh, dat je het goed kunt onderbouwen, kunt uitleggen. En nogmaals. Dus het gaat niet om autoriteit, het gaat om gezag. En gezag is verbonden met je morele basis. Nederland is uh, al een jaar of tien een beetje een zootje... als ik het populair mag zeggen. De voortdurend uh, aantredende en weervallende kabinetten. Een politiek instabiel land. Uh, wat, wat moet er volgens u gebeuren om het vertrouwen in die politiek... in die overheid ook bij, bij de gewone burger weer te herstellen? Um, ik, ik, uw kwalificatie zal ik niet direct overnemen. Maar nee, wat, dat ik, zoetje heb ik nooit <laughs> gezegd, hoor. Ik zocht even naar het goede woord. Chaos misschien. Instabiliteit. <laughs> ja, ja. Nou, binnen, binnen tien jaar zijn er vijf, zes kabinetten, dus dat is, dat is wel veel. Uh, maar uh, wat er moet gebeuren, en dat, dat blijkt ook op heel veel plaatsen... er moet een betere verbinding gelegd worden met burgers... omdat het overgrote deel van de burgers heel veel waarde hecht... aan onze samenleving, ook aan onze publieke zaak. Maar die willen daar dan ook bij betrokken zijn... En uh, op dit moment is die betrokkenheid heel matig. De WR heeft bijvoorbeeld het rapport uitgebracht over vertrouwen in burgers. Er met oh, de wetenschappelijke er, raad voor de, de, ja, de wetenschappelijke raad voor het geringsbeleid, dus de belangrijkste adviseur, denken. Dus het rapport van, van uh, Pieter Wissemius. is dat? Van Pieter Winsemius. Oh, ja. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft ook een uh, rapport hierover uitgebracht. En, uh, uh, uh, als ombudsman merk ik ook dat heel veel mensen iedere keer zeggen... wij willen meer betrokken zijn bij de publieke zaak. Nou, daar moet je op reageren. Een van de onderwerpen wat dan speelt is de openbaarheid van bestuur. het uh, vorige kabinet, met name minister Donner, toen had daar weinig mee op. Die had iets van, uh, joh, de burger wil helemaal niet weten hoe wetten worden gemaakt... en hoe die ambtenaren met elkaar praten. Uh, daar is toen ook een hoorzitting over geweest, daar bent u ook geweest. Wat vindt u dat er met die openbaarheid van bestuur moet gebeuren? Nou, ook daar vind ik dat er te veel gejuridiseerd wordt. Dus er wordt te veel aangestuurd als het erop aankomt op procedures bij de Raad van State. Ik vind dat we, dat we gewoon op een hele andere manier om moeten gaan met overheidsinformatie. Want de overheidsinformatie is van ons. Zoals in de Verenigde Staten men ook met open government bezig is, moeten we in Nederland heel duidelijk nadenken over wat is, wat, wat, wat, hoe gaan we nu om over met overheidsdocumenten. En dan moeten we veel ruimhartiger zijn met informatie naar buiten brengen. Want dat is de basis van vertrouwen. Vertrouwen is gebaseerd op goed geïnformeerd zijn. En op het moment dat je het gevoel hebt, ik weet niet alles... dan krijg je toch zoiets van, van ja, een zekere argwaan. En dat, dat kan alleen opgelost worden door echt veel opener te zijn... dan we tot nu toe zijn. Waarom is de Nederlandse overheid in dit opzicht veel krampachtiger... dan bijvoorbeeld de Brits? Daar heb je een informatiecommissioner, commissioner. Information commissioner. Uh, daar kan de burger naartoe gaan. Die gaat dan regelen dat overheidsdocumenten op de goede plek terechtkomen. Waarom hebben we dat allemaal niet? Nou, ik zou eigenlijk aan willen sluiten bij uh, woorden van, uh, van uh, minister-president Rutte op een congres open en bloot, zei hij: wees eerlijk en wees niet krampachtig. En ik denk dat het hem in de krampachtigheid zit. Den Haag is krampachtig, ministeries zijn krampachtig. Ik, uh, ik merk ook dat, uh, dat bewindspersonen zich soms zo ingekaderd voelen van, uh, door hun eigen ambtenaren. Tegelijkertijd zijn, is men erg bang voor de media. Hè? Men heeft heel snel het gevoel dat men onderuit gehaald wordt in de media. Dus daar zit krampachtig geheid bij. Want als je opener bent, ben je ook wel wat kwetsbaarder. Maar ik denk dat de meeste mensen dat ook waarderen, dat je je kwetsbaarder opstelt. En ik vind dat, dat minister-president Rutte dat op dit moment zo nu dan best wel aardig doet. Maar hij komt er misschien niet altijd doorheen bij zijn eigen ministers. Nou, ja, het verschilt natuurlijk heel sterk per persoon. De ene minister is de andere niet. Het ene departement is ook het andere niet. Er zijn sommigen, bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid en Justitie... staat erop bekend dat dat toch een heel gesloten ministerie is. En dat die beginnen altijd met... deze informatie kunt u niet krijgen. Nou, dat is niet verstandig. Zou zo'n informatiecommissaris op zijn Brits een goed idee zijn in Nederland? Nou, in ieder geval wel een alternatief voor de juridische procedure. Hè, via een bezwaar en dan rechtbank en dan naar de Raad van State. Dat is allemaal te duur, duur te lang. Journalisten hebben er ook niks aan. Zou het iets voor de ombudsman zijn? Um, in, in Ierland is de uh, ombudsman tegelijkertijd informatiecommissaris. Dus er zijn voorbeelden dat... Je uh, zou dat wel rol... willen? Nou, Het is ook weer een hele klus. Hè. En Tegenwoordig wordt er wel gezegd... je mag die klus wel hebben, maar je krijgt er geen geld voor. En dat, dat schaadt je werk natuurlijk ook weer. We hadden het over u als stille kracht. Ik zei al, niet iedereen in Den Haag vindt dat. Sommigen vinden dat u te veel in de media bent... aan overkill doet. Bent u nooit bang dat ze gaan zeggen... Ja, het is toch een beetje naar die Brenning Meijer. daar heb je hem weer? Nee, dat geluid ontvang ik niet. Uh, ik kan heel goed zaken doen met de Belastingdienst... met het UUV, met gemeenten. gemeente. Wat ik soms wel merk is dat... Zeg maar, in Den Haag, ministeries... Uh, ja, wel, wel uh, liever de deuren gesloten houden... en het gewoon moeilijk doen. En daar ga ik nu ook wat aan doen. Ik, ik, uh, ik heb kennismakingsgesprekken met nieuwe bewindspersonen. En dan stel ik dit aan de orde. En dat loopt best goed. Nou, hopelijk meent Mark Rutte het van die openheid... Ik denk het wel. Ik dank u voor dit gesprek. De Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Bedankt voor uw komst. Dit was Argos op deze zaterdagmiddag. We zijn er volgende week zaterdag weer. Straks Tros in Bedrijf. Ik wens u een goed en, en open en openbaar weekend. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Ja, toen ik ter plaatse kwam, toen zeiden ze: Ja, er is er een één die moet het nog spreken, maar verder spreekt niemand het meer. Een deel van de oorsprong van taal ligt in roddel. de talen, die bestaan niet. Elk heb je een eigen taal. Hieronder zit de bevestiging. En dan konden ze communiceren met andere bunkers. Smaakt dat naar meer? Luister dan. Morgenavond!